Het is 11 uur, maar huis met het NOS-geraal. Zo'n 150 inwoners van Haren zijn bijgepraat over het onderzoek naar de Project X-relle. Onder andere onderzoeksleider Job Cohen voerde het woord. al moest hij snel weer weg om op tijd bij Pauw en Witteman zijn. tot ontevredenheid van de inwoners. Burgemeester Bats en politiechef Dros boden hun excuses aan. Ze zeiden ook dat ze dat al veel eerder hadden moeten doen. Minister Opstelte steunt de twee en vindt dat ze kunnen aanblijven. Een ondernemer die vanavond zei dat er ondanks alles geen burger, betere burgemeester is dan Bats, kreeg applaus. De burgemeester zei dat hij zich gesteund voelde voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag, waar hij zich ook moet verantwoorden. Het Amerikaanse bedrijf Johnson Johnson moet een Amerikaan 6,3 miljoen euro betalen vanwege problemen met een metalen kunstheup, heeft de rechter bepaald. Gemiddeld moet zo'n heup 15 jaar meegaan, maar tijdens de rechtszaak bleek dat 40% van de patiënten... de heup van Johnson Johnson binnen 5 jaar moet laten vervangen. Dat er door wrijving metaaldeeltjes loslaten. Dat leidt tot veel pijn en ontstekingen. De uitspraak van de rechtbank in Los Angeles is de eerste in deze zaak. Meer dan 10.000 patiënten eisen ook een schadevergoeding. Kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietwaardigheid van Italië verlaagd... Gebeurt vanwege de parlementsverkiezingen in Italië, die tot een onduidelijke politieke situatie hebben geleid. Niemand heeft er duidelijk de macht. Daardoor kunnen geen echte maatregelen worden genomen tegen de crisis, denkt Fitch. Het is het eerste ratingbureau dat de status van Italië aanpast sinds de verkiezingen. Eerder hadden de kredietbeoordelaars Standard Poor's en Moody's Italië al afgewaardeerd. In Boekarest is een vrouw gearresteerd die vermoedelijk medeplichtig is aan de kunstroven uit de kunststal in Rotterdam. Het is de moeder van een van de verdachten die sinds januari vastzitten in Roemenië. De vrouw is al een keer verhoord en haar woning is toen doorzocht, maar daarna mocht ze weggaan. Maandag werd in Rotterdam een Roemeense vrouw van 19 aangehouden, die ook wordt verdacht van betrokkenheid bij de kunstdroof. Zij is de vriendin van een van de verdachten die vastzit in Roemenië. In Venezuela wordt vicepresident Maduro zo meteen beëdigd als waarnemend president. Terwijl Regisof had zijn aanstelling goedgekeurd. De oppositie denkt dat hij ongrondwettelijk is en zal er uit protest niet bij zijn. Maduro sloot vanavond Caracas de uitvaart van Chávez af met een emotionele toespraak... waarin hij soms tot tranen geroerd was. Hij zei dat hij ook openstaat voor toenadering tot de VS. In de eredivisie hebben FC Groningen en Nac Breda gelijk gespeeld. In Groningen werd het 1-1.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 Buiten is het 7 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Bij Venendaal de Klomp stopte de trein midden in de landerijen. Een stem uit de luidsprekers. We staan stil wegens een aanrijding met persoon. Even zweeg iedereen in de coupé. Toen begon men te bellen met steeds diezelfde woorden. Ik zit in de trein, maar die rijdt niet door een aanrijding met persoon. Het schonsde door de gangpaden. Aanrijding met persoon. En ik moest vooral denken aan wat treinbestuurders meemaken bij zo'n aanrijding met persoon. Goedenavond, het is vrijdag, dus hebben we in het oog de minister-president te gast, of hij ons. Nederland beëindigt zijn missie in Afghanistan al in juli. Danst Rutte nu van opluchting stiekem de hoilepiep. We gaan ook op reis naar het deftige Haren... dat vorig najaar een baaiert van massaal geweld werd. Vandaag rapporteerde de commissie Cohen over hoe het zover kon komen. En ik praat met twee commissieleden... die de gebeurtenissen in perspectief zetten. Waren die rellen wel zo uniek en zo nee? Wat moeten we dan met dit verschijnsel aan? Ook naar Rome, waar de nervositeit over het conclaaf aldanig oploopt. En naar China, waar ze de spookbruiden op nablijken te houden. Spookbruiden? Een China-kenner doet ze u haarfijn uit de doeken. En we gaan zelfs naar Noord-Korea, dat de hotline met Zuid-Korea verbrak. Een hotline. Is dat echt zo'n rode telefoon als je in de film ziet? Oud-minister Ben Bot weet dat vast wel. Maar eerst gaan we kijken wat er morgen in de ochtendbladen staat... en nu wat het nieuws van heden is. Vrijdag 8 maart. Dingen hadden anders gemoeten. Laat daarover geen misverstand bestaan... En daarvoor bied ik dan ook nu, vandaag en hier mijn excuses aan burgemeester Rob Bats van Haren. Hij kon nauwelijks meer anders. Het rapport van Job Cohen over het optreden van de lokale overheid... en de politie tijdens de project X-rellen was vernietigend. Alles wat mis kon gaan, ging mis. Er is een, een onvoldoende en beperkt gebruik van de landelijke expertise... op het gebied van, van internet. De briefings die er gehouden zijn ten behoeve van diegenen die vervolgens in het veld werden gestuurd, die waren niet duidelijk en de communicatie tussen de politieleiding... en datgene wat er op straat gebeurde, die is slecht verlopen. Uh, en ook moet je vervolgens ook constateren... dat de opkomsttijden van de ME, dat die te lang hebben geduurd. Dus trok ook politiechef Durs het boetekleed aan. Wij hebben de inwoners van Haren niet geboden... wat ze van ons mochten verwachten. En dat betreur ik ten diepste. Tweemaal excuses. Is het genoeg voor de inwoners van Haren? Denk eens goed na over de draagkracht die je nog hebt binnen de gemeente. Daar ben je burgemeester voor, dus dan moet je conclusies trekken. Als je fout hebt toegegeven, dan heb je recht op een herkansing. Dat heeft, heeft iedereen recht op. Kortom, een deel van Haren wil dat de burgemeester opstapt. Maar die wil daar niks van weten. Hier liggen veel aanbevelingen. Daar moet wat gebeuren. Uh, weglopen is wat mij betreft niet een verantwoordelijkheid die in mijn vocabulaire past. Noord-Korea slaat weer oorlogstaal uit... Alleen is het dit keer een graadje feller dan normaal. Het land dreigt met een aanval op de Verenigde Staten... en heeft het niet-aanvalsverdrag met Zuid-Korea opgezegd. Ook de staatstelevisie is op oorlogspad. In Venezuela tranen en verdriet was de eerste dag van zeven dagen rouw om het gaan van president Hugo Chavez. Ingresa a la historia de la humanidad. Hoy Chavez es la de Bolívar por Latina. De un día muy importante que debemos todos hier hierreunido porque así como él se entregó La lucha sigue. Chávez vive. Een opmerkelijke vondst in de bossen van Zeist: Een enorme ondergrondse hennepkwekerij die compleet self-supporting was. Qua stroomvoorziening zat ook alles uh, onder de grond. Uh, water werd ook uh, via een bron uh, opgepompt. Dus uh, men was totaal niet afhankelijk van uh, stroom van buitenaf... van het netwerk of wat dan ook. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. En ja, dinsdag is het zover, dan begint in Rome het conclave. En als we er snel uitkomen, wordt de paus volgende week zondag 17 maart al geïnaugureerd. Maar uh, Rob Zoutberg, correspondent in Rome, goedenavond. Goedenavond. Wij begrijpen dat die datum van 17 maart alweer problematisch ligt. Ja, je, kan, je, je mag eigenlijk bidden dat ze er niet snel uitkomen. Want er staan die dag diezelfde zondag 17 maart nogal wat dingen op het programma in Rome. Ik som voor je op een marathon waar 15.000 renners aan willen uh, deelnemen. En het liefst ook traditioneel de route gaan lopen over de Via della Concilazione langs de Basiliek Sint-Pieter. Ja, dat is prachtig. Ook in Rome de viering van de Italiaanse Unie. Ook in Rome de wedstrijd AS-Rome-Parma, al is dat stadion gelukkig een eentje verderop. Maar je hebt al in de gaten dat we hebben te maken met een enorm veiligheidsprobleem. Als je alleen al bedenkt dat bij de laatste audiëntie 2000 politieagenten nodig hadden. Nou, dan komen nu die marathon en die voetbalwedstrijd en die viering van die Unie bij. Er is een probleem. Ja, dat kan men dus niet aan, wordt bij voorbaat verondersteld. Ja, er zullen, ergens zullen mensen vandaan moeten komen om dit in goede banen ja. te leiden. Uh, Tel er ook trouwens ook nog het legerjournalisten bij op. Wij zijn ook met 6.000 mensen die daar, die daar aanwezig zullen zijn. Je ja, er zijn nog. Dat probleem. Ja, misschien kan ik het ook oplossen dan. Nee, maar goed, nee. Nou, maar wat gaan wat gaat men eraan is... doen? Wat gaan de autoriteiten doen? Nou ja, men is in ieder geval nu bezig om ervoor te zorgen dat die marathon een beetje weg blijft. Misschien kan op, dat hij, hij kan later gelopen worden, is nu voorgesteld. De route kan deels worden omgeleid en dan toch niet langs die Sint-Pieter gaan. Dat kan een oplossing uh, geven. Ja, het is, uh, aan de andere kant zegt men, we moeten dit kunnen laten zien aan de buitenwereld dat we dit allemaal kunnen organiseren... Maar goed, ja, dat kan de nodige Italiaanse toestanden opleveren. Um, eigenlijk mag je hopen dat, ze daar, dat, ze, dat de kardinalen daar even over doen. Ja. Ja. Jij maakt dit voor de eerste keer mee, uh, zo'n pauskeuze, Waar kijk jij het meest van op? Nou ja, ik kijk, ik kijk het meest, uh, meest van op van het, van het ongelooflijk georganiseerde media-event dat dit is. Alles wordt, wordt georganiseerd en bedacht. En dan zitten wij bovenop als journalisten. Alles. De helikopter vliegt weg met de paus, Wordt gevolgd met een andere helikopter. Over alles is nagedacht. Waar we zitten. We, we zitten in een pershal ook. Hè? Uh, behoorlijk gedresseerd. We moeten onze mond houden en, en stil zijn als de persconferenties beginnen. Het is behoorlijk streng allemaal. Niks wordt aan het toeval overgelaten. Maar let wel, dit is natuurlijk de katholieke kerk. Die wil zijn boodschap uitdragen. Het is één groot media-event waar we ah. allemaal aan meedoen. En, maar het is natuurlijk wel erg mooi mee te maken. En vanaf dinsdag turen jullie allemaal tegelijk gespannen naar een schoorsteen? Ja, nou, zo modern zijn de, dus, de, de tijden dus, John. We kijken met, daar met die vijf, zesduizend journalisten... met z'n allen naar een schoorsteen of daar nu al rook uitkomt... en of die rook misschien... Zwart, misschien wel grijs of wit is. Okay. Dat je denkt van: ja, stuur een sms. Ja. Maar goed, nee, met de schoorsteen gaat het, uiteraard. Dank dat hoort zo. Rob Zoutberg en Sterkte met het Conclave. En hiernaast me zit Freddy van Tijn. Die heeft de kranten van morgen vroeg al doorgenomen. en een overzicht ervan samengesteld. En zij begint dat voor te lezen. De Eerste Kamer moet zich bezinnen op haar rol, dat zegt VVD-senator en oud-minister Frank de Graven vandaag morgen in de Volkskrant. Hij ziet met ledenogen aan hoe het kabinet met een ruim mandaat in de Tweede Kamer alsnog in de problemen komt door de verhoudingen in de Senaat. De politieke rol wordt in zijn ogen te ver opgerekt. Het land dreigt onbestuurbaar te worden, zegt de graven. In een advies aan de Hoge Raad heeft de advocaat-generaal geoordeeld... dat verzekeringsbedrijf Egon fout zat bij het verstrekken van woekerpolissen. De Hoge Raad neemt doorgaans adviezen van de advocaat-generaal over... De kans is nu groot dat het bedrijf mega claims tegemoet kan zien, schrijft het de Telegraaf. De rechtszaak gaat over 35.000 koersplanpolissen die Egon tot 1998 heeft verkocht. En in totaal zijn daar 700.000 van verkocht. Trouw schrijft dat ruim twee jaar na de affaire Brandon, de jongen die vastgeketend zat in een instelling, nog steeds onduidelijk is hoeveel verstandelijk gehandicapten met een gedragsstoornis worden vastgebonden. Een landelijke registratie is er niet, ook al wordt die binnenkort verplicht. De Inspectie voor de Gezondheidszorg noemt het ontbreken van harde cijfers een tekortkoming. En de inspectie dringt sinds 2010 aan op een landelijk meldsysteem voor deze vorm van vrijheidsbeperking. Het is nog niet van de grond gekomen. Het wordt wel verplicht via de wet Zorg en Dwang die nu bij de Kamer ligt. Nederlandse Europarlementariërs van links tot rechts... zijn het oneens met voorstellen in het Europarlement... om porno in de media internet in kluis te verbieden. Bespottelijk, noemt Hans van Balen van de VVD het initiatief... van collega Lyotard van de fractie Europees Verenigd Links. Sofie Veld van D66 verklaart dat ze het rabiaat oneens is... met zulke regulering en ook GroenLinks noemt de plannen onzalig. De ontwerpresolutie komt komende week in het Europees Parlement in stemming. De partijen denken dat de resolutie een goede kans maakt te worden aangenomen... maar uiteindelijk op de berg oud papier zal belanden. Het gemak waarmee jonge moslims naar de gewelddadige jihad in Syrië worden getrokken... is zeer zorgwekkend. Dat zegt de begeleider van een groot onderzoeksproject... over islamitische netwerken van het Multicultureel Instituut Forum. Trouw schrijft over een rapport dat net is verschenen in opdracht van Forum... waarin de netwerken van orthodoxe salafisten worden beschreven. Volgens Forum begint de zoektocht van jongeren op internet... waar ze speuren naar een imam die een voor hun aantrekkelijke toon aanslaat. De jongeren die het meest vatbaar zijn, zijn die van de straat. Die niet tevreden zijn met hun leven, kwaad zijn op de overheid... en problemen hebben op het thuisfront. Aan de andere kant schrijft het Nederlands Dagblad dan weer... dat er een bekeringsgolf aan de gang is... onder moslims uit Iran en Afghanistan. Landelijke cijfers zijn er niet, maar wel veel lokale voorbeelden. In doren werden het afgelopen anderhalf jaar 63 ex-moslims gedoopt. De gereformeerde kerk in het Friese noord doopte het vorig jaar tien mensen en afgelopen maand in één dienst zeven. In Dronten zijn inmiddels 50 Iraanse leden en de Persische kerk... Kores in Apeldoorn belegt sinds een jaar maandelijks een kerkdienst in het Varzi. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Het warfare van John Meyer. Het was Apollo versus Dionysos. Reden tegenover losbandigheid. Politie en gemeente hadden van meet af aan geen grip op het via Facebook aangejaagde festijn vorig jaar te haren. Dat is de conclusie van de commissie die de rellen onderzocht. En hier zitten twee commissieleden. Goedenavond heren. Goedenavond. Dag. Otto Adang, werkzaam aan de politieacademie en Gabriel van den Brink, hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Otto Adang, tientallen jongeren werden die avond opgepakt. Hebben jullie een beeld kunnen krijgen van wat voor jongeren dat zijn? Ja, er zijn in totaal ook naar de hand, is nog een intensief opsporingsonderzoek gestart. Er zijn in totaal 108 jongeren aangehouden. Uh, we hebben met hulp van bureau Beken hebben we een analyse gedaan op die verdachten en vooral gekeken zijn die al bekend in de politiesystemen? Zijn daar links met voetbalsupporters bepaalde harde kernen? En dat lijkt niet zo te zijn. Niet. Nee, die geen hooligans. Nee, het zijn waren geen hooligans. Dus ook gekeken, komen ze voor in het systeem het, het landelijke systeem centraal informatiepunt voetbalvandalisme heeft daar een volksysteem voor. Daar komen ze ook uh, niet in voor. Er zijn ook geen jongeren die Specifiek voor andere gewelddadigheden bekend zijn. Dat zijn er maar een paar. Er zijn er wel een aantal, zeg het die wel eens wat, voor overlast, ja, ja. zorgen, adhd typetjes zou je kunnen zeggen. Maar voor het merendeel waren het gewone ja. Ja. jongens uit het noorden des lands. Geen geweldzoekers, maar hoe, hoe kon het dan toch zo ontaarden in massaal geweld? Dus, natuurlijk. Nou, ja, kijk, er handvraag... zijn meerdere manieren waarop geweld kan ontstaan. En het beeld is vaak van het leger, eh, maar kan door eh, hooligans, bekende groepen, ruilschoppers. Dat is een manier. Uh, dat is zoals het bijvoorbeeld bij Hoek van Holland uh, gebeurde een aantal jaren geleden. er was een groep harde kernsupporters die uh, op zoek kwam, die bewust ja. los wilde gaan. Daar was in dit geval geen sprake van. Hier is eigenlijk in combinatie met een aantal factoren, uh, die mobilisatie op gang kwam, alcohol, nou Gabriel kan daar nog veel meer ja, over vertellen, Maar is, wel... is daar een situatie op straat ontstaan. Waar eigenlijk steeds, een aantal mensen steeds meer grensoverschrijdend gedrag gingen vertonen. Ja. Wat ondersteund werd, waar een oplaadproces plaatsvindt. En de een gaat net een stapje verder dan de ander. Ja. De politie trekt zich eigenlijk terug om die straat van Merten, die stationsweg, te bewaken. Dus er ontstaat eigenlijk ook een gebied waar de politie niet meer komt. Dus er worden ook geen grenzen meer gesteld aan dat gedrag van die mensen. Steeds verder vuurwerk gooien, in de lantaarnpalen klimmen, eens wat gooien, ongericht, gericht ja. gooien. Dat wordt met gejuich ondersteund en zo gaat dat stapje voor ja. stapje verder. Gabriel van den Brink, er wordt steeds sterk de nadruk wordt gelegd... op een soort uniek aspect hiervan, zijn de, zijn de Facebook... maar eh, spontane oproepen in social media hoeven natuurlijk niet altijd tot, tot geweld te leiden. Je hebt ook de vreedzame flashmob, je hebt Occupy. Is dat nu werkelijk het, het element wat dit eh, zo uniek maakt? Nou, wat er uniek is aan haar zijn de verschillende dingen die bij elkaar komen. Kijk, eh, jongeren die het gezag uitdagen, is van alle tijden... Uh, feestjes waarbij veel gedronken wordt en waarbij we wat klappen vallen, is van alle tijden. Uh, dus op zichzelf zijn de ingrediënten van dit incident uh, heus wel bekend. Behalve natuurlijk Facebook, dat is iets nieuws. Uh, dat hebben we pas sinds een paar jaar. Het unieke is <coughs> pardon, dat dat hier uh, bij elkaar komt op een manier die niemand had voorzien. Um, en dat is uh, ja, wel iets om interessant om te bestuderen. Vooral om, uh, dat je, als je de vraag stelt, gaat dit vaker gebeuren? Ja. Ik denk zelf dat uh, zoiets als in Haren niet zo snel een tweede keer zal gebeuren. Maar uh, dat is wel van belang, ook voor de toekomst. Flashmobs die dus uh, heel snel uh, zich organiseren... en ook zich organiseren met de bedoeling... zeggen, nou niet uh, ja, voor een feest, dat kan... maar het zou ook best een politiek doel kunnen hebben. Dat is iets wat... we. De komende jaren veel gaan zien. En de vraag is, is een overheid, zoals we die nu kennen, daarop voorbereid? Ja, want die snelheid is dus meer het, het onderscheidende kenmerk. Want u zei het al, het is van alle tijden. Vroeger had je de nacht van de titi. En je had uh, kermissen, iedereen wist wanneer dat was. En dan werd er ook veel gedronken en dan begon het messen trekken. Bij mij in Amsterdam nooit had je de, de vuurwerkrellen met massaal geweld. Dus in dat opzicht is het allemaal niet nieuw. Nou, maar... Nou, een, ja, dank. Ja, nou ja, kijk, snelheid. Kijk, dit ook dit heeft natuurlijk een... Naar ja, de mobilisatie heeft twee weken geduurd eigenlijk. Ja. En op het moment van de dag zelf... daar speelt Facebook eigenlijk niet meer zo'n rol. Uh, er zijn ook wel meer gevallen waar... ook in het verleden, waar zonder Facebook... als je kijkt naar een Europees kampioenschap, wedstrijden... En, ja. uh, of Nederland nou wint of verliest, naar de hand... en dat kan heel snel gaan en zonder allerlei afspraken te maken... kunnen mensen zich verzamelen op pleinen, op rotondes... Uh, om een frustratie te uiten of een vreugde te uiten. En dat gaat meestal goed, maar op sommige momenten gaat dat ook wel eens mis. Ja. Maar Van der Brink, om op uw trein te komen... maatschappelijke veranderingen. Zijn er ver veranderingen in de maatschappij die, in Nederland... die verklaren dat hier nu zo'n... Ja massale aandacht ook eh, uh, voor is? De, de aandacht ervoor is één ding. Het is natuurlijk ook iets wat intensief door de media gevolgd wordt. Maar wat misschien een belangrijke verandering is... die laat ik zeggen, de afgelopen twintig jaar toch wel te zien is... we hebben dat in de commissie ook het ontstaan van een feestcultuur genoemd. Uh, in ieder geval vergeleken met, laten we zeggen, de jaren 50, 60... toen Nederland het toonbeeld was van matigheid en zelfbeheersing... dat is niet meer zo. In ieder geval is in het weekend bijvoorbeeld, of op vakanties, of in... Ja, een periode dat we niet aan het werk zijn. Er zijn heel veel Nederlanders, ook volwassenen trouwens, die kunnen behoorlijk losgaan. En dan wordt er veel gedronken. En dat is iets, iets wat toch vrij in deze omvang, althans vrij nieuw is. U noemde net de kermis. Jazeker, de kermis één keer per jaar per plaats. Hè? Ja. Maar hier hebben we elk weekend, in bepaalde plaatsen heb je elk weekend een soort kermis. Dat is toch vijftig keer vaker. Dus die intensiteit en die omvang van die feestcultuur, die is naar mijn schatting toch wel. Uh, toegenomen. En dat geeft een context waarin... Uh, bijvoorbeeld jongeren die op zoek zijn... waar liggen nou precies de grenzen? Dat moet, elke jongere moet dat opnieuw... en elk leven opnieuw moet dat gevonden worden. Dat is een samenspel van ouders en kinderen... en van volwassenen politie en horeca. Dat, samen, dat zoeken, aftasten, dat creëren van die grens... dat wordt daar natuurlijk niet gemakkelijker door. En dat is Want, nou eens een voorbeeld van een verandering... die wel degelijk uh, zeg, een beperkt tijdsbestek in Nederland zich heeft voorgedaan... En die ertoe heeft bijgedragen, ik zeg niet dat het de enige factor is, maar die hiertoe heeft bijgedragen dat dit feest hè, grootschalig euh, zich ontwikkelde en ook inderdaad het anders. Ja, voelde. En is het tegelijk niet zo dat bij de burgerij die daar buiten staat, de behoefte aan, aan veiligheid, en, of althans de illusie van veiligheid, ook sterk is toegenomen? Beide zijn ja. toegenomen, dat is het interessante van dit ja. geval. De behoefte om eens een keer flink los te gaan is toegenomen. Uh, waardoor, daar kun je over speculeren. Maar het zou best kunnen zijn, omdat we allemaal heel hard werken... dat we ook sterker de behoefte hebben om af en toe eens los te gaan. Dat is ja. één ding. Maar het acceptatie van risico's... de acceptatie van bepaalde afwijkingen is afgenomen. Ja. We willen natuurlijk wel een samenleving waarin nul risico ja. voorkomt. En als je die twee dingen optelt, dan heb je al gauw dit conflict. Ja. Maar is het werkelijk wezenlijk verschillend, meneer Adang... van, van de golf van, van uh, ordeverstoringen die je in de jaren zestig had... en toen noemen we dat Provo... Het is niet wezenlijk verschillend, het is meer de, de, de frequentie. En daarom, nou, Gabriel spreekt ook over nou, Apollo en Dionysos... en het uitdagen van het... dat gaat dus al heel ver terug, die twee werelden... die we ook benoemen als, als twee werelden. Alleen de frequentie waarmee deze twee werelden... op het moment eh, met elkaar geconfronteerd worden... en met elkaar in botsing kunnen komen... Dat, dat is iets wat op allerlei vlakken steeds weer eh, terug zien komen. Ja. Zijn die twee werelden te overbruggen, eh, Van de Brink? In elk gezin met opgroeiende kinderen doet zich zo'n botsing voor. Want die jongeren in een bepaalde leeftijd die willen uitgaan... of die willen over de grens gaan, of die willen ook drinken... of die willen een feestje, enfin, die willen iets waarvan de ouders denken... dat is riskant. En wat doen ouders dan? Nou, dan heb je natuurlijk ouders die zeggen van... ik ben er helemaal tegen en ik verbied het. Dat is één stijl. Je hebt ouders die zeggen, je gaat je gang, maar mij kan het niet schelen. Maar een verstandig ouderschap zou inhouden dat je dus ergens een grens trekt en dat je die grens ook uh, min of meer handhaaft... maar dat handhaven is niet van, uh, van ijzere, uh, met een ijzeren discipline... en straffend optreden als men vijf minuten... Nee, het is een spel wat ouders en kinderen met elkaar spelen. De een heeft als rol die grens te stellen... de ander heeft als rol om eroverheen te gaan... en zolang men elkaar kent... en zolang men dat altijd weer als een spel opvat... kan dat heel goed gedaan worden. In elk gezin gebeurt dat. Het probleem is alleen dit... dat uh, je moet dit wel van elkaar weten... En als je dat dan even verklaart naar, of overbrengt naar haren... kenden de autoriteiten en de jongeren elkaar? Nee, men kende elkaar niet. Men kende elkaars wereld niet. En men was ook eigenlijk op een hele verschillende manier met haren bezig. Ja. De overheid die zei van er is geen feestje... en verwachtte dat het daarbij bleef... De jongeren dachten van, nou, dat zullen we nog wel eens zien. Ja, en dat zijn twee. Dan is er geen sprake van een spel, dan is er sprake van een botsing van twee ja, ja. totaal verschillende insteken. Ja, en, en de rol van de politie, Adang, uh, was die op zichzelf niet een factor waardoor de vlam in de plant sloeg? Nou, nee, de factor op wat moment dat je daar op de straat afspeelt, je hebt dat Oplaadproces. Die politie trekt zich eigenlijk terug om die straten te bewaken. Je staat dan niet meer in een positie, verkeert niet meer tussen die groep, stelt die grens niet meer. Die nee. grens die eigenlijk steeds gezocht wordt, die grens die steeds verlegd wordt. In die zin is de politie een factor geweest. De politie dat is geen factor. Ja, nee. In die zin, ja, niet dus in de zin van dat ze het geld veroorzaakt hebben. Wat je dan ziet, is dat nog steeds in het zoeken en het verkennen van die grenzen er nog steeds ook wel een drempel is om de politie rechtstreeks aan te vallen. Er worden wel wat voorwerpen naar die platte petten gegooid. En eigenlijk op het moment dat daar een groep ME komt... die hun collega's komen ondersteunen... die eigenlijk steeds meer onder druk komen te staan... alleen al het verschijnen van die ME, ja, die zijn beschermd. Ja. Die hebben een helm op, die hebben een schild. Dat wordt dan als legitimatie ervaren van... nou, daar kunnen we rustig naar gooien. En dan barst eigenlijk de escalatie ja. al los. Maar als gevolg van dat oplaadproces wat dan een paar uur heeft plaatsgevonden. Was het te voorkomen geweest van de Brink? Ja, ik ja. denk dat het wel te voorkomen was geweest. Uh, wij reiken ook wel ingrediënten aan zeg, voor de toekomst. Ja, Bijvoorbeeld, essentieel is dat een bestuur... Uh, kijk, het is, het is niet gemakkelijk als zo'n onbekend verschijnsel zich aandient. Je weet niet van tevoren wat je moet doen. Dus je, je moet zelf een taxatie maken van wat is dit? Nou, dat was niet makkelijk, maar... Uh, Een les die we hieruit kunnen trekken, als je als burgemeester als uh, verantwoordelijke voor zo'n situatie komt te staan, dan moet je dus uh, taxatie maken van wat is hier het risico. En als je denkt dit gaat de hand uit de hand lopen. Dit is echt een gevaarlijke situatie. Dan moet je dus uh, niet alleen heel erg duidelijk een plan hebben en een besluit nemen en maatregelen nemen en zorgen dat er niks gebeurt. Je moet dat ook eenduidig communiceren en je moet zorgen dat als je een besluit neemt, bijvoorbeeld is uh, je een alcoholverbod, dat het ook gehandhaafd nee, ja. kan worden en dat het in iedereen duidelijk is dat als je eroverheen gaat, dat je duidelijke sanctie hebt. Dus die helderheid, die consistentie en ook maatregelen, niet alleen woorden, maar ook daden. Dat is een stijl van optreden die een heleboel problemen kan voorkomen. En het interessante is dat jongeren... want we hebben ons ook verdiept in ontwikkeling in de jongerencultuur... dat jongeren dat type van gezag duidelijk, eenduidelijk... dat ze daar eigenlijk geen moeite mee hebben. En de politie, Adang? Ja, die speelt daar een rol in. Want die duidelijkheid... uiteindelijk hè, hebben de meeste jongeren daar dus geen moeite mee. Ze zijn op zoek naar die grenzen. Ze vragen in feite ook om die grenzen. En... Heel vaak leidt dat ook tot acceptatie en wordt dat als legitiem ervaren... als de politie dat op een, een normale en met de juiste bejegening dat ook uitvoert. Ja, je hoort en dat ook is... wel eens dat een al te massale aanwezigheid van de politie... Nee, maar dat tot hoeft dus zelf... ook niet een al te massale aanwezigheid te zijn. Je kunt daar gewoon als normale politiemens je tussen die menigte begeven. En dat is ook een aantal keren gebeurd. Dat politiemensen zich daar tussen begeven en bijvoorbeeld uh, laserpennen hebben afgepakt... van jongen die daarmee naar politiepaarden nee. aan het schijnen waren. En zo. Dus, dus dat kan. En dat had dus meer kunnen op het moment dat je inschat... van hé, hey, hier is een proces aan de gang, we moeten die grens stellen. Dan heb je dus mensen nodig die zich in die mening te begeven... en mensen aanspreken en vroegtijdig. En dan kan dat. Ja. Otto, dank, Gabriel van der Brink. Zeer bedankt voor uw toelichting op het uh, rapport Cohen... over de zogenaamde Facebook-rellen te haren. Dank. Carnival. De Cardigans. Uit Zweden. Zanger. Zangeres Nina Persson, 1995. Het vertrek van Nederland uit Afghanistan en de facebook rellen in Haren... vormden de hoofdmoot vandaag in het gesprek met de minister-president. Hans Andrega, goedenavond. Nederland is in juli al weg uit Kunduz. Is Den Haag opgelucht dat deze omstreden missie afloopt? Nou, er vloeien geen tranen. De regeringspartijen en ook die oppositiepartijen die in 2011 de missie aan een meerderheid hebben geholpen... die vinden het prima dat Nederland er nu een punt achter zet. In 2006 kwamen de eerste Nederlanders aan... in de Afghaanse provincie Urusgan. En daar moesten de Nederlandse militairen harde gevechten leveren. En in Kunduz ging het vooral om politietrainers... en mensen die kwamen om het juridisch apparaat van de Afghanen te trainen. En de vraag aan Rutte is wat er nu overblijft... na al die jaren van de Nederlandse inspanningen. Veel. Het zal de komende tijd moeten blijken of dat bestendigt. We hebben er ook heel veel aan gedaan... om niet alleen veel mensen op te leiden, veiligheid te bieden... bij te dragen aan de coalitie... maar ook om ervoor te zorgen dat je dat op langere termijn zo kan laten... door bijvoorbeeld niet alleen politiemensen op te leiden... maar ook rechters, advocaten, het Openbaar Ministerie... en daarmee uh, een dikkere ijslaag te leggen uh, in dat land. Behalve dat het heel erg warm is in Afghanistan, met die ijslaag. Ja, die zal uh, snel smelten, want in de winter kan ik u verzekeren. Ik is was er in de winter, dat is heel koud. Ja. Maar je hebt daar een cultuur dat ze toch vooral uh, hun eigen boontjes willen doppen... en het op hun eigen manier doen. Wat denkt u dat wat wij daar geleerd hebben, beklijft dat ook echt? Of ik... zal het na verloop van tijd weer weggaan? Net zo goed als dat er waarschijnlijk niet zoveel is overgebleven... van de Nederlandse bemoeienissen in Irak. Nou, over Irak kun je nog hele bomen opzetten, uh, hoe dat land er nu voor staat versus eerder. Laten we dat even misschien een andere keer doen. Maar ten aanzien van Afghanistan is uniek ook aan de Nederlandse aanpak... dat wij niet alleen komen met onze Nederlandse ideeën en, en politietraining... maar ook aansluiten bij de lokale cultuur. En dat kan omdat Nederland op het gebied van ontwikkelingshulp en samenwerking... Uh, de 3D-benadering, waarbij je ook uh, uh, ontwikkeling integreert... in de defensieactiviteiten, ervaring hebben... die ook andere landen hebben overgenomen. En dat in combinatie met het ook trainen van, wat ik zei, die advocaten, et cetera... leidt ertoe dat je de verwachting mag hebben dat dit bestendigt. Dus ik denk niet dat het na twee, drie jaar weg is gegaan... dat mensen het weer op de manier doen... zoals voordat de internationale wereld daar zich ging bemoeien met allerlei zaken... Ik kan u daar geen garanties van geven. Ja. Maar de verwachting is dat dat niet gebeurt. Omdat wij een aanpak hebben gekozen die zoveel mogelijk ook borgt wat we daar hebben bereikt. En kijk eens naar het omgekeerde. Stel dat we er dat niet geweest zouden zijn als internationale gemeenschap. Dan zou Afghanistan nog steeds uh, zich bevinden in mm. de 14e eeuw bijna letterlijk waar het zich bevond. Ja. De vraag is, we zijn er wel naartoe gegaan en wat ervan beklijft. U hoopt dat dat... En blijven de invloed heeft... Er is een gerechtvaardigde verwachting dat onze aanpak... die ook door heel veel andere landen is overgenomen... waarbij je niet alleen traint, maar ook heel veel energie steekt... in coaching en uh, het slaan... Nou, ik zal het geen ijslaag noemen, u heeft gelijk... maar slagpinnen, dus dat het niet ja. wegzakt. Dat is een aanpak waarvan wij verwachting hebben dat die open blijft. Je zou denken, we hebben nu zoveel ervaring opgedaan. Nederland staat te popelen om een nieuwe internationale missie te gaan doen. We nou staan nooit te popelen, maar we zijn wel bereid om uh, met onze krijgsmacht... die uh, internationaal zeer hoog staat aangeschreven en van zeer hoog niveau is... Uh, met onze ontwikkelingshulp en samenwerkingservaring... om uh, actief te zijn als dat nodig is. Er zijn al langere wensen om eens een keer in Afrika iets te gaan doen. Wij doen verder in Afrika. Mali, Somalië. Nou, Somalië, het kabinet praat daar binnenkort over. We zijn betrokken bij de piraterijmissie ja. natuurlijk aan de ja. oostkust. Dus in de Sahelregio, aan de oostkant van Afrika. Dat maar zijn jullie... hele beperkte missies. Hè? Ik bedoel, Als je kijkt naar het verleden, Afghanistan, Irak, voormalig Joegoslavië... waren we echt met heel veel mensen aanwezig. Kan de Nederlandse krijgsmacht dat nog wel doen na alle bezuinigingen? Ja, dat kan de Nederlandse krijgsmacht. Uh, het is wel zo dat uh, je moet kijken of het ook nuttig is. En wat wij bijvoorbeeld doen met de anti-piraterijmissie... Eh, dat gaat misschien ja, maar dat is een heel... kleine missie. Hè? Ja, dat ik, gaat nee, maar dat, ja, dat is een punt op. op. Dat dat wat grotere niet... militaire intenties. Die intenten. kunnen wij nog doen, eh, hoewel we met alle bezuinigingen moeten opletten. Maar die kunnen wij doen. Eh, de vraag is alleen of je dat moet doen. Je moet kijken. Ik, ik vind die anti-piraterijmissie een voorbeeld dat je soms ook met een in omvang van het aantal mensen betreffend beperktere missie extreem effectief kunt zijn. We gaan even naar uh, Haren. Ik heb nog even nagekeken vandaag. Er zijn ongeveer 7 miljoen Facebook-gebruikers. Uh, 4 miljoen maken regelmatig gebruik van LinkedIn. Uh, er zijn uh, ongetwijfeld soortgelijke aantallen actief op Twitter. Dus kortom, miljoenen Nederlanders zijn actief op de sociale media. En de politie weet eigenlijk van niks... Hoe kan dat? Nou ja, dus dus wat zijn voor dat voor lessen... mensen? Wat voor tijd leven die? Ja, u, u stapt met die vraag. De rapport is net een paar uur uit, 500 bladzijden. Ja, maar die stelt dat vast, dat ze gewoon van niks weten. Ja, maar goed, u, u, u, nu kunnen wij met elkaar een boom gaan opzetten hoe dat zo kan. Uh, ik ben op dat specifieke onderdeel niet deskundig. Uh, ik vind dat we lessen moeten trekken uit uh, het rapport wat Cohen gemaakt heeft. Uh, dat rapport in eerste weging bijna letterlijk, het is 500 bladzijden dik, is een uiterst gedegen stuk werk. Maar is het geen zorgen dat de politie... En de, en de autoriteiten daar... gewoon dat hele fenomeen waar zoveel mensen actief zijn... gemist hebben? Dat ze daar niks mee kunnen? Nou, in ieder geval... Uh, ik, ik, ik ben niet zo van de afdeling zorgen maken. Ik ben van de afdeling als we dingen fout gaan... lessen trekken en dat de volgende keer voorkomen. Wat ik goed vind van uh, het rapport van Cohen... is dat dat voor de mensen in Haren die zich te kapot zijn geschrokken... En, en zich uiterst bedreigd hebben gevoeld mm. die nacht, die avond... dat zij zien dat dit heel serieus wordt opgepakt... dat we die lessen trekken. En die heb je ook weer nodig om het op andere plekken in Nederland te voorkomen. He, dus we moeten hier nu maar aan de slag als met elkaar en als politie. Maar ook, zeg ik u, niet alleen de overheid. Hè. Hier ligt natuurlijk ook een taak voor de ouders. Want het ging dus volgens Cohen om hele normale jongens en meisjes. Het ging helemaal niet om hooligans. Nee, Gewoon precies. dronken, dus aanpak... normale, tussen aanhalingstekens, mensen die deze achterlijke dingen hebben gedaan. Die uh, Albert, Heins, Albert Heijn hebben leeggeroofd en, en straatmeubilair hebben vernield... en mensen doodsangst hebben aangejacht. Dat vind ik eerlijk gezegd nog veel schokkender... dan uw vraag over die social media. Dat los ik wel weer op met deskundigheidsontwikkeling, et cetera. Ja, maar als die miljoenen Nederlanders die de deskundigheid oplossen. al in huis hebben... Dan kom je toch niet meer aan met een cursus deskundigheidsontwikkeling? Dat heeft iedereen al. Ik altijd nu... blijkbaar de politie. Nee, en nu... pas, ik vind dat u focust op een onderdeel. Nou ja, ik, ik, ik maak ook gebruik van al die social media, maar ik ben niet deskundig op de effecten van de social media op openbare veiligheid. Dat is een specifieke deskundigheid die ik niet bezit, hoef ik ook niet te bezitten. Uh, wat Cohen laat zien is dat op dat punt er zijn laten, de politie steken heeft laten vallen. En terecht spreekt u mij erop aan, want daar kun je dus als overheid, als kabinet, met de nationale politie maatregelen nemen. Wat ik alleen maatschappelijk een veel fascinerender uitkomst vind... en veel zorgwekkender, is dat het hier dus niet om hooligans ging... maar om normale mensen eh, die dus onder invloed van alcohol... tot deze achterlijke feiten in staat waren. En dat kun je als kabinet niet oplossen. Het kan alleen opgelost worden als die ouders van die kinderen... hun verantwoordelijkheid nemen. Dat lijkt me ook een niet makkelijk op te lossen probleem, Zeker uw vraag. Ja, maar dat is niet mijn probleem. Uh, dit is een probleem van u en mij als burgers van dit land. Uh, en ik ben dus heel strak in het definiëren wat de rol van de overheid is. Dat is voortreffelijke politie met deskundigheid op het gebied van social media. Terecht uw vraag, taak van de overheid, dit gat dicht te lopen. Maar veel schokkender vind ik de betrokkenheid van, van, van mensen... waar je totaal niet zou verwachten dat ze dit zouden doen. Die niet alleen een feestje hebben, maar mensen doosangsten aanjagen... vernielingen aanrichten... Uh, en blijkbaar ouders hebben die die kinderen niet onder controle houden. Het is weekend, laten we voorzichtig een biertje gaan drinken. Goed plan, maar met mate. Hold me What to me? My head in the clouds. Falling so deep. You came and saw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 MUZIEK Meets Water van rugby. Spookbruiden. Klinkt als horror, maar ze bestaan... Drie Chinese spookbruidhandelaren zijn gearresteerd. Zij zouden twee vrouwen hebben gedood om die postuum als bruid te verkopen. Aan de lijn Barend Terhaar, hoogleraar China Studies in Oxford. Goedenavond. Goedenavond. Uh, u, u had er wel eens van gehoord, spookbruiden? Zeker. Het komt al heel lang voor. Ik geloof dat de oudste documentatie teruggaat tot de derde eeuw na Christus. Uh, dus uh, ja, dat is toch niet slecht. Ja, maar wat is, het, wat is de betekenis, het doel van spookbruiden? Nou, het doel is eigenlijk uh, zorgen dat uh, de mensen die dood zijn... en dus potentieel ons nog steeds kunnen lastigvallen... omdat zij niet een compleet leven hebben gehad... dat die mensen toch nog aan de man komen... en daarna uh, ja, niet meer lastig zijn, of aan de vrouw komen... en daarna niet meer lastig zijn voor de overle overlevenden. U zegt, of aan de vrouw komen. Er zijn dus ook spookbruidegommen. Jazeker. Ja. En je kunt ze ook, ja, je kunt uh, verschillende mogelijkheden, maar meestal zijn het natuurlijk twee dode mensen. Want, uh, ja, over het algemeen vindt een levend iemand het niet zo heel erg prettig om met een dood iemand te trouwen. Nee. Al komt dat ook voor? Komt dat ook voor? Nou ja, als bijvoorbeeld je al uitgehuwd was. en jouw man, vooral als jouw man dan overleed, dan, uh, ja, dan, had het, dan was het buitengewoon loyaal om dan alsnog met die man te trouwen. En dan werd je dit van de familie van die man en dan was je al meteen bij het trouwen ook weduwe. Maar het heeft dus te maken met de continuïteit van het leven na de dood? Ja, doordat je door het na de dood en geen compleet leven hebt gehad, dus geen man, vrouw en geen kinderen, ja, uh, ben je een soort van in limbo en zou je dus de mensen lastig kunnen blijven vallen? En daar geloven ze heilig in. Ja. En, en, en daar zo... maak je op die manier een einde aan. En ze geloven kennelijk ook heilig in het huwelijk. Want dat dode dat het Het is na het heel ongebruikelijk traditioneel dat vrouwen niet trouwen. Het is vooral vrouwen die moeten echt getrouwd zijn. Maar zijn, er zijn ook mannen natuurlijk in het spel. Maar vrouwen die niet trouwen, dat komt traditioneel eigenlijk niet voor. Nu wel meer dan vroeger. Uh, door, ja, ik zou het modernisatie kunnen noemen. Dat, dat vrouwen een eigen bestaan willen hebben. En zeker als ze wat ouder zijn, willen ze niet toch nog trouwen om daarmee dan... Ja, even ondergeschikt aan de man en ondergeschikt aan de schoonfamilie te worden... maar traditioneel, bijna alle vrouwen waren getrouwd. Ja. Weet u hoe zo'n spookhuwelijk in zijn werk gaat? Komt daar nog een bruiloft of een bruidschat aan te pas? Ja, nou een bruidschat zou ik zo gauw niet weten... maar er komt in ieder geval een makelaar, een bruidmakelaar aan te pas... die niet iedere bruidmakelaar zal doen... maar in principe komt er een bruidsmakelaar aan te pas... net als bij een gewoon traditioneel huwelijk... En daarna uh, is er ook een bruidsel, bruiloft. Ja, anders is het natuurlijk geen echt huwelijk. Nee. Je en kunt het niet registreren in de burgerlijke stand. Uh, voor zover die het überhaupt is op het platteland. Maar je kunt het wel uh, registreren door middel van een bruiloft. En dan is het echt. En dan, daar gaat het om. En dan daarna worden die twee doden samen in één graf gelegd? Nou, ze worden misschien bij elkaar begraven. En ja, ze worden ja. Ja, herbegraven waarschijnlijk. tenzij ze heel erg recent zijn overleden. Maar in principe worden ze dan herbegaven, ja. ja. Is dit een typisch uh, Chinees gebruik of komt het ook in andere Aziatische landen voor? Nou, ik ken het in ieder geval niet uit Japan of Korea, maar dat kan ook zijn omdat ik het niet ken. <laughs> maar uit China, in China is het eigenlijk uitgewoon goed gedocumenteerd. Ja. En en deze... Overal in China, niet alleen maar uh, in het noorden of in het zuiden, oh. maar eigenlijk overal in China is het goed gedocumenteerd. Het is natuurlijk iets wat nu verandert. Uh, je kunt je voorstellen dat op, in rijkere gebieden, en zeker in de steden, komt het vast niet meer voor. Ja. Maar verder, ja, is eigenlijk, nou normaal, is misschien niet het goede woord, maar nee, nee. het is ook weer niet vreemd. Hmm. Nou, nou, deze gearresteerde spookbruidhandelaren worden verdacht van moord. Uh, ja, moord is uiteraard verboden. Als ze inderdaad, als ze alleen die uh, reeds overleden uh, vrouwen alleen maar hadden willen verkopen, had dat wel gemogen? Nou ja, het punt is natuurlijk hoe kom je aan de doden. Vroeger ja. gebeurde dit in principe toch met de instemming van de families van de overledenen. En eigenlijk vind ik het vreemd dat zij die families niet konden vinden, want in principe kun je zo nog wat hebben aan je overleden kinderen. En dus ik, ik zie, er zijn eigenlijk ook voordelen aan verbonden, maar blijkbaar waren zij niet in staat om aan die doden te komen. Ik, ik vind het nogal een vreemd verhaal. Hoor. Ik bedoel, er zijn toch doden genoeg? Je kunt gewoon ook een lijk stelen als het maar een recent lijk is. Het probleem is natuurlijk dat een lijk uh, vergaat. En na een tijdje niet meer zo aangenaam is om te ruiken en, uh, en te ja. zien. Ja. Dus ja, ja. dat zou de reden kunnen zijn dat ze voor ja. kunnen gaan van de doden van mensen. Maar het is nogal cynisch. Ja, ja nogal cynisch. Als begrippen vind ik dit nogal uh, ver ja. gaan. Ja, u praat er tamelijk relaxed over, maar hier aan de andere kant van het, van het ja. glas heerst ontsteltenis over deze verhalen, het uh, ja, ja. trouwen met doden. En... Het is laat op de avond, dan praat je misschien wat makkelijker over dit soort onderwerpen. Ja. <laughs> maar nu... uh, het is in China buitengewoon uh, cru dat dit is gebeurd, dat is voorkomen duidelijk. Deze mm -hmm. mensen zullen het wel met hun leven moeten bekopen. Ja. ja, maar nu, nu China moderniseert in hoog tempo... daar hadden we het af, eh, afgelopen zondag in deze uitzending nog over. Betekent dat ook dat dit soort tradities eh, sterk op hun retour zijn? Nou ja, wat is moderniseren? Het is allemaal een kwestie van definities... maar moderniseren is van economische vooruitgang absoluut. Maar dat betekent niet dat de rest van de cultuur meteen mee verandert. Het betekent ook niet dat overal in het land in het gelijke tempo wordt gemoderniseerd. Dus zelfs als je aanneemt dat moderniseren betekent dat je dit soort dingen niet meer doet. Dan is China een land van 1,3 miljard, plus of min 100 miljoen mensen. En uh, ja, in zo'n groot gebied zijn er natuurlijk nog heel veel tradities die heel lang door blijven bestaan. Ja, en is dat ook in bepaalde bevolkingsgroepen geconcentreerd... dat die oude tradities en dat volksgeloof nog, nog leven? Ik zou het eerder in termen van gebieden zien... Oh. Uh, hey, hoe armer het gebied, des te minder uh, ja, de rituelen veranderen. Des te meer behoefte er ook misschien wel is aan vasthouden aan dat wat men kent. Dus je kunt je voorstellen dat op arm, in armere gebieden het meer voorkomt dan ja. in rijkere gebieden. En hoe, en hoe stelt. De... Er, ja, het is ook weer zo dat zoiets niet echt wordt uitgezocht. Nee. Dus dat je het ook vaak gewoon niet weet. En hoe stelt de Chinese overheid zich op tegen dergelijke oude gebruiken? Nou, die vinden het uh, natuurlijk niet goed als er mensen doodgemaakt worden. Ze vinden het waarschijnlijk ook niet goed dat er lijken worden opgegraven. Maar dat zullen ze al wat minder vervelend vinden. Maar er is ouds een verbod op het opgraven van lijken. Dus dat is verder niks nieuws, dat het niet mag. Uh, maar uh, als er alleen maar plaats plaatsvinden met instemming van de ouders... denk ik niet dat zij dat een probleem vinden. Ik denk dat ze het een beetje een raar bijgeloof vinden... Maar zolang niemand er last van heeft... zullen ze er ook verder weinig aan willen doen. Nee, ja. Zolang niemand er last van heeft... zullen ze er ook weinig aan doen. Dank u wel, eh, parend Terhaar in Oxford... waar u professor bent in de China Studies. En eh, tot eh, een volgende keer. Graag gedaan. Tot ziens. Het is vijf voor twaalf. Noord-Korea zegt het niet-aanvalsverdrag met Zuid-Korea op. En het heeft de hotline met Seoul afgesneden. Jawel, de hotline die bestaat nog. Aan de telefoon oud-diplomaat uh, en oud-minister Ben Bot. Goedenavond. Goedenavond. Betekent dit dat er ergens letterlijk een stekker uit een telefooncontact getrokken is? Nou, uh, dat moet u uh, ook wat uh, overdrachtelijk uh, zien. Uh, ik denk niet uh, dat er nog uh, met stekkers aan stopcontacten gewerkt worden. Het gaat erom dat er dus een directe verbinding is van het ene staatshoofd met het andere staatshoofd. En dat er dus de mogelijkheid bestaat uh, in tijden uh, van crisis uh, of van oplopende spanning... Uh, om eens even direct contact met elkaar op te nemen... zonder dat je tussen allerlei tussenpersonen moet gaan. Ja. Dat... Maar er bestaat dus niet een echte hotline in de vorm van zo'n zo rode telefoon... zoals je wel in, in films ziet. Nou, ik geloof dat die wel degelijk bestaat. Want ik herinner me nog dat uh, bijvoorbeeld uh, president Mitterrand. die altijd. Uh, was omgeven door een schare van hovelingen. En er was er altijd één meneer in een uh, hoog militair pak. En die had altijd wel zo'n kastje onder zijn arm. En uh, ik weet het ook van president Bush toen hij hier was. Uh, dat hij ook dus. Uh, dat een van zijn medewerkers zei dat er altijd vlak achter hem iemand liep. met een telefoon. Dus een echte, heuse. Uh, bakrieten of rode of wat voor telefoon ook. Ja, want die hebt u zelf nog ontvangen, hè? Bush Senior in Nederland. Ja, ja, ja. ja. Maar hebben wij eigenlijk in Nederland zelf ook een hotline? Nee, wij hebben geen hotline. Tenminste, naar mijn beste weten hebben wij nooit een hotline gehad. Ja, maar uh, het lijkt mij dat eigenlijk het hele fenomeen hotlines een langste tijd gehad heeft. Want we kunnen nu iedereen op elk moment van de dag bellen, twitteren en facebooken. Ja, daar heeft u in zekere zin uh, gelijk in, maar uh, u moet ook denken dat zo'n hotline natuurlijk ook een symbolische betekenis heeft. Dus ik denk dat als zodanig het bestaan van een hotline of uh, het vertellen dat er een hotline is, toch wel degelijk soms zeggen, een geruststellend iets is. En uh, u moet het dus eigenlijk meer in die zin opvatten. Dank Ben Bot voor deze toelichting op het verschijnsel hotline. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Max van Wezel. Zo meneer Casaluna, waarin Nathan Vecht de Ashton Brothers ontvangt. En ik eindig met een gedicht van Marjoleine de Vos. Mijn naam. Wil je me roepen? Ga bij de deur staan en roep me. Roep me bij mijn naam. Misschien zal ik opstaan. Ik ben bedrukt, ik ben ziek. Misschien zal ik opstaan. Als je mij roept bij mijn naam, zal het duister wijken. Wijken zal wat mij neerdrukt. Het zal licht worden. Ik zal je stem horen. Je stem roept mij. Je stem roept mijn naam. Gute Nacht, Freunde. Het wordt tijd voor mij zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert een Zigarette en een letztes Glas im Stehen. 20 kaalgeschoren mannen in joggingpak rennen heen en weer over een binnenplaats. Strak informatie en op de muren hangen levensgrote slogans. Geen journalist kwam er eerder binnen. Hou je aan de wet en wees vaderlands lievend, staat er. Bureau Buitenland kreeg een uniek inkijkje in de heropvoeding door arbeid. Het omstreden netwerk van Chinese strafkampen. Zondagavond, tussen 7 en 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten.